Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon. Zon Zee Zandvoort Zomerheers ZFM Dit is de zomer van ZFM Met nu Tobak leeft Het wordt met het uur een grotere pijn op hier Alles is iedere keer weer hetzelfde Bij Tobak leeft Bij ZFM with the wind. To what you gotta say It started with Oh nee, dat is niet helemaal een vertaling, maar goed. Neon trees en everybody talks. Iedereen praat maar. En daar word je soms een beetje moe van, hè. Dat geklep ook altijd over en weer. Het is 6 minuten over negen. En als je het omdraait, staat er ook zes minuten over negen. Dat wel grappig trouwens. Goed, en het is tijd voor de overzicht... wat er allemaal gebeurde op deze datum. Het is vandaag 26 september. <laughs> Jawel, over drie maanden is de tweede kerstdag alweer begonnen... en dan zijn we, kunnen de boom weer weg. Maar in 1983, ja? op, uh, op deze dag... Heeft Stanislav Petrov een mogelijke kernoorlog voorkomen door een melding van vijf intercontinentale raketten die richting de Sovjet-Unie zouden gaan afgevuurd als loos alarm te melden? Ja, wel... dus waarschijnlijk hebben ze een abort mission gedaan, zoiets. Nou ja, hij, en toen... hij, hij twijfelde een beetje aan het systeem. En uiteindelijk gingen ze het onderzoeken, dus hij hadden gewoon gemeld dat het een foutje was naar nou, zijn hoger. Want alles hadden alles, ze alles op de knop gelukt. Was er dit gebeurd? What the fuck, man? The end of the world as we know it. Dat zou dan de zijn geweest in 1983. Dat is gelukkig niet gebeurd. Uiteindelijk was het een schittering van de, de, de, van de lucht op hoge bewolking. En daardoor leek het net overal... Ja, het klinkt heel vaag, maar het schittering van wolken... En, zon en bij elkaar oh. leek het dus of er dus kernraketten deze kant op kwamen. Ja, of het kan zijn dat ze wel afgestuurd waren... maar dat ze gauw konden abort missen en dat ze zich gauw omdraaiden. Nee, oh, dat sorry, ik... verkeerd dat... knopje ingedrukt. Ja, dat denk ik niet. Maar goed, deze man is, heeft dus de wereld eigenlijk een beetje gered. gered ja, en Eigenlijk wel, een, een hoop ellende gehad. Ja. Goed, andere dingen zijn? Ja, in 1905 uh, ja, publiceert uh, Einstein's uh, relativiteitstheorie... Oh, leg hem even uit. Ja, zullen we het niet doen? De nou, ja. theorie te, is gewoon, alles is relatief. Nee, nee, nee. Dat is te makkelijk. Het, nee, het gaat erom dat... Uh, de, de uh, Oké, okay, nee, ik ga het niet eens proberen. Ik heb, ik heb zitten <laughs> lezen en ik moet zeggen, ik vind het heel interessant. Ik kreeg het er niet in. Het hey. heeft te maken met, met uh, de snelheid onderling van uh, dingen ja. die bewegen. Ja, ja, ja inderdaad. inderdaad. Maar het, um, de, de snelheid de van het licht is relatief, aangezien uh, de... ...vanuit waar, waar je het waarneemt. Yeah. Um, ik, heb, ik heb een heel klein voorbeeldje. Yeah. Stel, je zit in een trein... Yeah. ...en de conducteur doet achterin de trein doet hij het licht aan. Yeah. Dan heeft hij voor die conducteur het gevoel... ...dat die hele trein tegelijkertijd het licht aangaat. Yeah. Voor een buitenstaander... ...die, uh, die zeg maar buiten de trein staat... Yeah. ...die ziet het licht eerst achterin de trein... ...en dan naar voren reizen. En dat heeft met de snelheid van de trein... en de snelheid van, uh, van het lift... Is dat echt zo? Ja, dat is echt zo. Oké. Okay. Ja, en er zit een formule bij... dat is ESMC-kwadraat. Dat dus ja. ja. is wel heel bekend, hè? Hey, hey, nou snap he? ik ja. het. Ja, oh, nog ik nog door. of kan Ik okay, snap nee, het wel. Nou oh, dan wat dan het doen we door. nou moeilijk? Gewoon. Ja. Energie ja, is massa, maar uh, nog wat... in het kwadraat. Uh, oh, um, goed. Nee, 1969. Jawel. Abbey Road van de Beatles komt uit. Oh, ja. En nou, Let It Be was het... Ja, Let it be was een beetje een welkwagraap zootje. Dus ze wilde eigenlijk nog één echt album afleveren. En... Dat is niet helemaal gelukt. Het was met elkaar geraapt zootje. Maar volgens Ringo Starr, die nog steeds leeft... die straks iedereen gaat overleven... Uh, die, uh, zeg maar, uh, die zegt maar... het is het beste album wat we ooit hebben gemaakt. Ze hebben het natuurlijk ontzettend overgeproduceerd. En uiteindelijk is het uitgebracht dus op 26 september uh, 1969. En hoe klonk het ook alweer? Nou, je kent bijvoorbeeld deze plaat. Het is zo vet dit ook weer te horen gewoon. Dit zijn de Beatles. Hè. Sommige mensen denken van... Uh, dit, ja, dit, vernieuwend. Dit was wel is, echt vernieuwend. vernieuwend. Come Together en onder andere dit ook A Something Krijg je nog steeds kippenvel Van dit gitaarsolootje Echt bizar Maar er stonden ook dingen op zoals I Want You Dat is gewoon blues Dit is ze ook overstijgt de Beatles vind ik zelf En dit eindigt dan in een bak met herrie van dit Dit wordt steeds harder en er waren meerdere nummers bij elkaar gevoegd tot één nummer. Dat duurde ook iets van acht of negen minuten, geloof ik. Maar goed, de meeste mensen kennen natuurlijk Abbey Road van deze plaat. Van deze plaat. Comes the sun, it's Echt een kotsplaat, maar goed. Het is wel geschreven door George Harrison in de tuin van Eric Clapton. En hij raakte zijn vrouw al kwijt aan, uh, aan de Aero Clapton, George Harrison, dat was al een beetje triest. Terwijl, uh, weet hij uh, deze... Uh, weet je het, uh, Aero Clapton ook nog verslaaf is aan drank. Ook nog? Ja. Maar ja. dus, uh, oh, je had toen goed. ook die film van hun. Welke film? Van de Beatles, die kwam toen toch ook. En dat was de uh, Yellow Submarine of zo. O oh, ja, maar dat was al eerder. Dat was al eerder. Dat 1968 Wie zijn de Beatles? De ja, Beatles, Ja, precies. Nieuwe <laughs> 1968. Je, je had het net over 1965. Om te ja. zeggen, het andere is eerder, dat is in 1968. Okay. Dit was 1969. Zeg maar Het oh, Laatste last, okay, okay, okay. album van de Beatles. Goed, andere dingen die speelden. Ja, in 1997 uh, stort een uh, eeuwenoude basiliek van uh, Franciscus van Assisi in Assisi. Uh, ja, stort gedeeltelijk in door een aardbeving in de regio Umbria. Umbria. Dat ja. is zonde hoor, dat was een hele mooie, mooie kerk. Ja, ja. en uh, wat ook nogal apart nieuws: in 1991. In 1991 het zijn acht personen zijn in de afgesloten kas biosfeer 2 in Arizona getrokken. Ze hebben daar dus gewoon de sfeer nagemaakt. Een grote constructie om een gesloten ecologisch systeem na te bootsen. Ja, nou, Het is die... niet helemaal goed gegaan allemaal. Het eerste experiment is wel gelukt. Uiteindelijk uh, is ze wel last van hoogteziekte geloof ik. En het tweede experiment is een beetje mislukt. Omdat er namelijk onderling, het was net Big Brother... Dat was trouwens ook inspiratie, hè? Dat is de eerste Big Brother. Hè? Dat is eigenlijk de eerste Big Brother. Eh, het tweede experiment liep een beetje vast. En dat is geloof ik, in een half jaar is het vast, uh, vastgelopen. Toen hebben ze ook ja. wat mensen weer verwisseld... om te kijken of het ja, allemaal is, wel goed geleid je... werd. Maar dat werd het niet. zou me eigenlijk heel groot moeten maken dat je, zeg maar, ja, gewoon een, een stad groter, ja. bij spreken. Ja. En dan zou het helemaal goed moeten gaan. Ja, was ook, hier was ook heel veel geld mee gemoeid. 200 miljoen of zoiets. Het was echt een projectje maar van nou een rijke je, man. nou verdient gewoon die John de Mol dan zoveel van, aan Big Brother. Maar dat, dat moet hij eigenlijk afdragen aan Biosphere 2. Ja, daar komt Er is uit, ook uh, een film van gemaakt. De film Biodome. Biodome. En dat is ja. dus een parodie op het project Biosphere. En daar hebben dus ook wel best wel bekende mensen in gezeten... Maar uh, mensen willen gewoon niet meer weten dat ze erin gezeten hebben. Want het was uh, echt een vreselijke uh, lolfilm van uh, onderbroeken lol en zo. En dat was gewoon heel slecht. Heel slap. Nog even het laatste. Dan gaan we straks op naar de verjaardagen. Uh, in 19. Waar heb ik het nou? Oh, hier, in, in 1988. Atleet Ben Johnson wordt gedisqualificeerd wegens dopinggebruik... nadat hij 100 meter finale had gewonnen. We konden het ook al zien aan zijn ogen. Hij had grote doorloop. Ogen, hij zag er gigantisch gespierd uit. Dat was echt bizar om te zien. Uiteindelijk is hij dus... Ja, als een prijs die hij kwijtgeraakt. Hij heeft ook uh, bekend dat hij het gedaan heeft. En uiteindelijk heeft hij heel lang bij zijn moeder... in de kelder gewoond... En keek hij heel veel tekenfilms. En vooral, dat is wel leuk. Keek hij naar de film, naar het tekenfilmpje Roadrunner. Daar was hij nogal een fan van. Nou goed, Ben Johnson uiteindelijk is hij nog wel weer met een kledingmerk door de markt gekomen, geloof ik. En, nou, het is wel weer redelijk goed voor hem gekomen. Maar hij heeft flink in de diep gezeten. Straks, onder andere de verjaardag. Hier even een moppie muziek, dames en heren. Die hebben we al gehad. We doen deze plaat. Precies. We hebben een gitaarplaatje en, de... is wel een voetballer. Bauika's en the making of. Oh, ik heb geen idee over welke film dat gaat. Maar goed, dat is heel Het is tijd voor de verjaardagen. Altijd leuk om even te kijken wie de jarig is. This is nou, Nederland is vandaag jarig. Ja, yeah. dat sowieso. Ja, dat staat er niet in. Nee. Dat vind ik dan weer. We kunnen hem zelf toevoegen, hè? Ja. Het is ja. gewoon geschiedenis dat Holland. We ontvonden. gaan we hem gewoon toevoegen. Geboren. Ja. En dan uh, in Nederland. Ja, nog wel een leuke. Uh, ik kan hem toevoegen, hè? Dat mag ja, allemaal Ja, Maar dat staat, dat staat volgens mij helemaal onderaan. Nederland staat helemaal onderaan viering. Ja, de viering. Herdenking Nederland. Uh, Dagrecord van het weer? Nee, dat staat er niet bij. Waar dan? Nee. Nee, we zien nee. het niet. We zijn, maakt ook niet uit. Goed. Gewoon een uh, beetje jammer. Nederland is ook gewoon natuurlijk onbelangrijk. Pardon? Dit is een rare opmerking, een heel onbelangrijk. Nee, goed, wie zijn er vandaag jarig? Onder andere is vandaag George Kerswin, jarig. Hij is toch al lang dood, hij was 1998 is hij geboren. Uh, 1898, sorry. En uh, hij, is, uh, hij is niet eens heel erg oud geworden, hij is maar 39 geworden. Nee, hij is van al die musicals? Al die musicals. Uh, George en andere, Kershwin? Nou, Even klein, wat voor muziek was het huh? ook weer? Bijvoorbeeld Summertime, ken je dat toch? Ja. Dit speelt hij niet zelf om, het is nagespeeld. Summertime and your living is easy. Georgie and Best was de musical. Oké, okay, Georgie and Best, dat was de... Porgy. Porgy, Porgy, ja. Porgy and Best. Okay. Donker en blanke bij elkaar, geloof ik. Het uh, mm, nee, is echt alleen maar zwart hoor. Oké, okay, goed. Nou, verder, ja, heel gaaf. Zijn er een meerjarigen? Ja, ja Jan uh, Scheppens, dat is een uh, Belgische acteur. En die is onder andere, heeft hij in heel veel films van K3 gespeeld. Uh, en heel veel uh, um, musicals in België. Oké. Okay. Ja. En ja, hij oud is, is worden? Ik heb geen idee van vanoord. Hij is uit uh, 1970. 1970. Oh jong, gast nog. 45. 35. Ja, ja, precies. 35. Uh, wie, wie vandaag jarig is? Brian Ferry, hè? Onze goed geklede zanger. Oh, Brian Ferry. Oh, doen we straks even deze plaat. Oh, die is zo goed. Oh, die doen we straks even. Let's stick together. Dat is wel leuk. Verder is vandaag jarig Sharon... Eh, uh, Sirena. Nee. Williams, de tennissen, Weet je wat? Ah, denk? ja. En altijd wel leuk. Die is natuurlijk ook, Die maakt wat extra geluiden tijdens de tennis. Even... Kijk ja, hoor. Ja, dat komt, joh. Ja, oh ja. Ik hoor hem. Volgende ah, het naartoe? is echt net een pornofilm. Nou. Ja, het is een pornofilm. Goed, uh, ze is vandaag 34 geworden. Ja. En uh, vandaag is uh, 68 geworden. Ja? Lynn Anderson. Oh. Ja, wel bekend. Van deze Ja, van Western. deze plaat. Het is dus onverwacht is ze dood gegaan trouwens, hè? Oh. Onverwacht is, ze, ze had een keelkanker of zo. Maar ze is ze toch zo van ons weggegaan. Als we toch een beetje in de country in Westen zien zitten. En zij komt er echt van, dan heb ik het over Olivia Newton-John. Die is vandaag ook jarig. Ze wordt vandaag, ik heb eigenlijk 68 of 67 wordt ze. En ze is nu ook bekend van onder andere Xanadu. En ook van Grease. En van, uh, weet je van wat voor films allemaal speelden. Maar eigenlijk begon ze ook met hele leuke zachte plaatjes. zoals deze. There was a time when I was Echt. In a hurry as you won't. Ik was er vroeger nog wel een troost Ja, ook een beetje uit de... Ah. Porno zien. Ah, ja, nou ja. Ik las het dus nog over haar ex eh, Montone ofzo. Dave Montone geloof ik. Dat is een ex van haar die eh, in 2003 zomaar verdween na een fishing trip. En eh, die had nog wel een eh, nog schuld staan bij zijn ex. Weer een andere vrouw dus. En eh, dat kon hij niet ophoesten. Uiteindelijk eh, zeggen ze dat hij zichzelf heeft laten verdwijnen. Hij heeft wel zijn in zijn portemonnee achtergelaten. Maar die portemonnee was natuurlijk leeg. Dat snap je wel. Dus uiteindelijk uh, heeft hij dus waarschijnlijk ergens in Mexico geleefd. En journalisten zijn er nog wel achteraan gegaan. Dat was een, er stond een, een, een, een prijs op zijn hoofd. Vanwege de belastingen en zoiets. Maar ja, hij ja. is nooit echt aangetroffen. Oh nee. Dus goed. Okay. En is vandaag oh, ja. is ook. Vandaag overleden is uh, Johnny Lewis. Dat is. Uh, uh, hij is vrij jong overleden. Hij, ja. was, uh, hij is van 1983. En hij is in 2012 overleden. Dus niet erg oud geworden. Hij is onder andere bekend van uh, Aliens. Versus Predators. Oh Oké. Okay. Ja. Okay. En wie vandaag ook jarig... Uh, niet, niet ook overleden maar ook jarig is nog... Linda Hamilton. En denk je, Linda Hamilton, hoe? Ja? Oh, dus zij heeft gespeeld in de Terminator. Oh ja. En zij is dus ook getrouwd geweest met degene... die de Terminator dus heeft geregisseerd. En daar is ze zo goed van gescheiden. 50 miljoen dollar heeft ze gekregen. Wat zie ik wow. en, en, en James Cullen is toch van deze? Is toch van... Uh, dus van de, Titanic ja, van de Titanic, ja, precies van de Titanic, is Ja. Maar goed, uh, ja. 50 miljoen dollar, nou daar wil ik ook wel even een half jaar mee gedraaid zijn hoor. Dat moet er maar even. Volgens oh, mij is het helemaal niet vervelend om met James Cameron te, te, samen te wonen. Hoewel, hij is al nooit thuis en denk ik altijd nog steeds Nee, te ik, denk, ik denk het ook het hij mooi thuis geen, ja. ook vandaag, ja, er is Winnie Mandela. Weet je, de vrouw van Nelson Mandela. Uh, ze wordt vandaag 79... Die zat in een goede hoek, maar uiteindelijk heeft ze een wel wat foute dingen gedaan. Ook, ze heeft toch uh. iemand dood laten slagen. Nou, het is allemaal narigheid met haar. Uh. Goed, uh, ja? Ja, jij ja, had het net over de Titanic. Wie vandaag ook is overleden is Gloria Stewart. Die heeft ook uh, in de Titanic gespeeld. Yeah. Voor mij was dat, dat dat oude vrouwtje. Oh ja, ja dat... ze is 100 geworden. Dat... Ze is 100 geworden, ja. Ja, dat was wel een hele mooie dame. Ja, okay. zeker. Er staat een oude foto van. haar. Nou. Ja, die is ook heel mooi. Dat is ja. niets verkeerd, hè? Nee. Echt een is, beauty, uh... maar ze was zeker op die oudere leeftijd was ze prachtig. Ja, ja. Dus ze, ze heeft borstkanker overleefd, uh, maar ze is toch, toch even goed honderd geworden. Goed, ja, nou, geweldig. Zo, als laatste die ik nog wel noem, Bart, Bartje Bot, die vandaag jarig is. Hij wordt vandaag 61, allemaal gefeliciteerd natuurlijk. Ja. En degene die ik al zei is ook vandaag jarig, is Brian Ferry. Uh, hij wilde vroeger eigenlijk alleen maar pottenbakker worden. Hij had een cursus aan voor pakken. maar uiteindelijk kwam hij Brian Eno tegen, de andere Brian. En toen zijn ze samen muziek gaan maken. En dat was natuurlijk toen in, de, in, die, uh, in die band Roxy Music. Ik vond het een geniaal. Uh, echt non-nonsense music. Later is hij ook solo gegaan en dit was één van zijn solo -plaatsen. Let's stick together, dames en heren. Straks de zand zijn berichten weer. Zo ver het overzicht wat er allemaal gebeurt op 26 september door de jaren. heen. Een stukje geschiedenis altijd fijn, vind ik zelf. En we blijven elkaar tot in de Ferry moet ik zeggen natuurlijk, dit is nog een beetje, die hij net uit Rock Your Music. En toen werd het daarna weer dat helemaal zoetsappig. Maar goed, dit is nog in een goede tijd van Brian Ferry. Hij is vandaag 70 geworden. Wat een leeftijd. En nou vorige, vorig jaar of begin van dit jaar had hij nog een cdje uitgebracht geloof ik. Ook meer met zoetsappige muziek. Bij de vrouw doet het toch ontzettend goed, nog steeds deze man. Een charmeur. En het grappige is dat hij eerst, hij wilde eerst alleen potten bakken. Dat bleek hem wel leuk. Goed, ik zie dat. Uh, uh, Jolande is nou net op Is op. Uh, Moet aan een cursus, geloof ik? Ja, dus en, het, uh, ja die ging iets goeds doen voor de. Voor de iets van vrijwilligerswerk. Oké, okay, kijk, dat horen we graag, want we leven natuurlijk in een participatie samenleving. En uh, ik heb afgelopen week heb ik een uh, ouderenavond gehad. En uh, dan krijg je allemaal kinderen tegenover jou. En die gaan jou vragen stellen. Zeg maar wat opleiding je er gedaan hebt. En of je er blij mee bent. En dan ga je aan hun vraag ook. En wat wil jij dan worden? Dan zeggen ze allemaal. Ja, ik wil wel iets in de zorg gaan doen. Ik zeg nou, als je dat als hobby gaat doen. Kondig ik of dan moedig ik dat heel erg aan. Maar als je echt je banen van wil maken. zou ik er even over nadenken. Want de hobby wordt. Of want de, de zorg wordt hobby. Eh, want we gaan participeren. Dus je moet daarnaast wel een goed betaalde baan hebben. Ja. Dus ik bedoel. Uh, uh, goed, nou goed, uh, over de zorg uh, genoeg even. Ik zie nu dat het kopje techniek is geopend. Ja, ik heb even een klein kopje techniek. Ja. Uh, Minecraft. Ja, ja, uh, ja mijn uh, zoon heeft uh, het heel goed gespeeld. Heel ja, gespeeld nou, ja. Voor de luisteraar die het niet kennen, het is een spel waarbij ze een beetje hebben gedacht van... Nou ja, alle mooie graphics, dat het er heel mooi uitziet. Dat gooien we een klein beetje overboord. Ja. Ze hebben het heel back to basic, zeg maar, gemaakt. Gewoon blokjes, alles is blokjes. Alles is blokjes. Ja. Alleen het leuke van die blokjes is dat je er alles mee kan bouwen. Je kan je hele eigen wereld bouwen. Er zijn mensen die hebben uh, steden nagebouwd. Er zijn mensen die hebben uh, uit films, bijvoorbeeld Lord of the Rings... Hebben ze hele, die hele stad, ja. hebben ze helemaal nagebouwd. Nou, hartstikke gaaf. Uh, nu heeft uh, Oculus Rift samen met uh, Xbox en Windows 10... Oculus Rift is de bril, hè? Met, met, ja. ja. En en uh, Minecraft hebben ze uh, samen het spel ontwikkeld voor de Oculus Rift. Dus je kan uh, uh, het spel spelen yeah. met zo'n virtual reality bril op. Yeah. En ze zijn ook bezig met een, een hologram uh, uh, systeem. En het bizarre is, tijdens de presentatie hadden ze het dus gewoon. En die man die had zeg maar, zelf de Oculus Rift op. Yeah. En die bediende dus dat spel. En voor hem, op een tafeltje, zag je dus echt gewoon die hele stad als hologram. Gewoon geprojecteerd. Dus wij ja. zagen het, maar mensen in de zaal zagen het ook dus. Ja. Dat is, want ik zag het net ontstaan zo even. Spot, think, Shut the fuck, wat is dit nou weer? Is dat nou animatie? Maar dit is dus ter plekke kunnen ze dat gewoon realiseren. Ja. Dit is wel bizar hoor. Dit is echt wel. Is wel een Wow. Wel. Dit is echt. Dus kan je er gewoon allemaal om, omheen lopen. En mensen in het publiek kijken er ook gewoon tegenaan. Terwijl de tafel letterlijk eigenlijk ja. leeg is. En uh, voor de mensen, ja, wat is nou het verschil tussen 3D en. Uh, uh, ja? Uh, dit, zeg maar, hologram. Ja. Bij hologram heb je echt dat je er omheen kan lopen. En dan is alle, alle kanten zijn anders. En bij 3D is het echt zo één beeld. En hoe je er ook tegenaan kijkt. Het is wel 3D, maar je kijkt er altijd hetzelfde tegenaan. Ja, ja ja, ja. dat dus, is waar. Wauw, ik, dit ben, is, dit ik is ben echt onder de indruk. Het zwaar onder de indruk. Het grappige is wel, Of tenminste, Het maf is wel, vind ik, van uh, Minecraft. dat Sommige mensen bouwen dus een hele stad naar. En daarna gaan ze overal dynamiet plaatsen. En dan gaan ze hem opblazen. Dus zijn ze volgens mij Man, de jaren hebben bezig geweest. En daarna gaan ze alles exploderen. Maar goed, Ik weet zijn. het niet, ik heb het spel nooit gespeeld. Maar, maar ik, nee, uh, ik ben ik enthousiast. Nee, echt freaks gewoon. Goed, straks de Zandvoortse berichten. En tot die tijd nog even een lopje muziek. Ik zit weer in godsnaam te kijken wat ik nou opgezet heb. Deze plaat heb ik al gedraaid. Ik dacht al, wat klinkt die bekend? Precies. Haisley. In tiny liquor bottles. Just what you'd expect. Inside her new Dreams into an empire, self made, six Now she roams with Rockefellers.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 Hoor ik het nou, of zijn ze dan heroïne? Nee, ze zijn een nieuwe, legale uh, heroïne. oké. Okay. Dus ze zijn verslavend. Gelukkig. Ik dacht even dat ik foute plaat aan het was die het, het, het, uiteindelijk het misschien wat het lachgas gaan uh, stimuleren. Want dat was natuurlijk wel helemaal het hippe ding momenteel. Lachgas. <lacht> ja, dan, dan haal je zo'n uh, zo zo capsule haal je, voor een man en dan heb je een, een lol zo. <lacht> Weet je waar ze lachgas ook voor gebruiken? Nee? Als je in races, auto's, dat zie je wel eens in van die films en dus zo. Oh ja, oh ja, dan draai je het kraantje open en dan bof. Dat nos, dat is gewoon lachgas. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat kun je ook uh, doen. Dan krijg je van die hele mooie ontvlammingen. Dat, dat pomp je je lichaam in. Oké, okay. oh, geweldig. Nou, ik weet niet, ik voelde de manier geroepen, maar ik vond het wel apart dat mijn zoon, pas alleen met heel veel van die ampullen thuis kwam. Wacht even, kwam jouw zoon met lachgas thuis? Daar, ja, met die ampullen. Ik, ik zou hem toch een beetje in de gaten houden. Ja, haan. maar weet je, hij heeft zo'n metaaldetector. Dus hij vindt alles wat van metaal is. Dus hij vindt ook deze dingen. En toen, of hij vond ze op een hele rare plek. we moet die dingen draaien? Nou, hebben ze daar slachtoffers zitten eten dan met z'n allen? Stiekem gebakjes zitten maken met z'n allen in de, in de bosjes. En vandaag, of nee, gisteren werd het met duidelijk. Oh, dat, dat ah, inhaleren ze met een bolonnetje erbij en zo. Nou. Ja, volgende keer komt hij met een. Uh, uh, met een naald thuis. Ja, die vinden we ook nog wel eens bij ons in de buurt. Maar dat weten ze dat ze daar vanaf moeten blijven. Met deze dingen zijn we metaal. En als je genoeg metaal bij elkaar hebt, dan ben je rijk. Dus dat is zijn theorie. Alleen moet je wel flink tillen. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse bericht, want het is alweer half. Ja, even een tipje voor mijn zus, want die ja? gaat eerder trouwen. Dus ja. Uh, komende zondag kunnen aanstaande echtparen gaan kijken uh, uh, wat uh, trouwen aan zee inhoudt. Strandpoogmioen Meijer aan zee uh, organiseert dan tussen 11.30 en 17.00 uur. Voor de vierde keer de trouwbeurs aan de zee. Dan kun je uh, meemaken wat trouwen op uh, de Zandvoortse strand uh, aan jouw mooiste dag van je leven allemaal uh, kan toevoegen. En sowieso is uh, zondag de, de open trouw, uh, trouwlocatieroute. Dus uh, okay, kan je google ook? even en dan kun je al je locaties opzoeken. En zo. Het is ook wel weer grappig om ergens anders te trouwen. Ik ben gewoon in het gemeentehuis getrouwd. Gratis natuurlijk. En zorgens vroeg. Nou ja, niet zorgens vroeg. Mag ik wel eens tien uur of zo. was het nog uh, gratis. Uh, maar was goed, je kan echt... het ook op een andere plek doen, sorry. Maar heb je, heb je er wel een feest en zo gemaakt? Jawel, ik heb het in tweeën geknipt. Eén keer met een goede DJ en één keer met een slechte DJ. <laughs> nee, dat had ik ook kunnen doen. Nee, <laughs> nee uh, ochtends getrouwd en uh, nog wat eten. En toen uiteindelijk hebben we een feest ergens avonds gegeven. Dat is ah, ook wel okay. Goed, uh, ja, Oktoberfest was vorige week. Ik heb hem gemist natuurlijk. Het is wel af dat in Duitsland beginnen ze alle 15 september met een Oktoberfest. En dat eindigde dan uh, zeg maar in oktober. De eerste week van oktober eindigde het. Nu was het in, uh, in Zandvoort was het heel gezellig. Uh, het grappige is, er waren ook heel veel mensen in Lederhosen. En ook van die uh, jurken hadden ze aan. Toen dachten ze van, hé, hey, is dat de Zandvoortse jeugd? Zijn dat de mensen uit Zandvoort? Nee. Dat was een studentenfeest die uh, allemaal die broeken hadden aangetrokken... en die waren in naartoe gekomen. Zeg maar een soort vluchtelingen die hier zeg maar, even een nachtje kwamen feest vieren. En uiteindelijk was er een, een feestband uit Venraai... en dat heette Rosenthaler. En die hebben allerlei leuke rockplaten gedraaid. Dus heb je het gemist? Ja, ik kan me voorstellen dat je het vergeten was. Het ook, uh, was namelijk ook de week van de dementie. Dus uh, een beetje maf om dat te combineren. Maar goed, dus schrijf in je agenda Oktoberfest is in september. Ja, en uh, dat, dat, ik hoorde dat dat in Duitsland echt een probleem was. Want Wat? op allemaal van die grote stations kwamen dus allemaal Oktoberfestgangers aan. Ja. En vluchtelingen. En dat ging een beetje door elkaar. En die vluchtelingen hadden meteen een cultuurshock. Ja, ik kan me <laughs> ook wel voorstellen. We zaten toch niet in Duitsland, want daar willen we niet naartoe. Gek. <laughs> <Kijk>. Goed, <laughs> andere dingen. Ja. Ik had een grapje, die haart die, die, ik even achterwege. Ja, ik heb. Uh, ja, wisselend succes voor de Nederlandse deelnemers uh, aan uh, het auto... Uh, uh, wat was het ook weer? Zo, Zo. Ja, lees je in, lees je in. Ja, precies. De Amsterdam nee, uh, Race, uh, het, het raakt uh, Maria Spirius diep in het hart. En, uh, nee, sorry, uh, die is geld inzamelen geweest tegen uh, de, de spierziekte... ALS ah, is dat dan, geloof ik. Staat hier trouwens niet bij. Of ik denk het wel. Uh, en ze heeft een bedrag opgehangen met de Dam Dam. Dam to Dam loop. Van 1200 euro heeft ze opgehaald. Ik met. denk dat het tijd wordt voor muziek. Ja, goed. Ja, Ze heeft geld opgehaald voor de stofwisseling. Ik, ik zie het natuurlijk op de foto staan. Goed, tijd voor... Uh, uh, de berichten af te sluiten en een moppie muziek in te starten. Ja, Jolanda is weg voor de Jolanda. Oh, dat Loopt meteen vast ook, hè? Dat, dat merk je ook meteen. Gewoon vrouwen kunnen het misschien toch weer beter leiden, dat is. Nog eens. Goed, hier nog een paar wake up call. Ja, het komt toch wel regelmatig vol. Voor, dat, voor dat bepaalde cliënten die ik dan begeleid, die hebben toch geen wake-up call gehad. Ja, ja echt, dat is echt vervelend. Dan komen ze twee uur te laat op een afspraak. Ja, dat is nou niet echt een goed begin natuurlijk. Nou. Dus de uh, toepakleeftijd is 20 minuten voor uh, 10 uur. En uh, de, laatste, de laatste minuten zijn echt uh, <lacht> heestenbal geworden, want Jolande is op de fiets gestapt. En ik weet niet waar ze naartoe ging, maar ze had nog geen cursus te doen. En ze oh, deze moest iets doen voor de, voor de maatschappij. Ze ging participeren. Kijk, dat is een hartstikke mooi gebaar natuurlijk. Afgelopen week hoop te doen over de foto van Volkert van de Graaf. Het bleef ook maar doorgaan. De uitzending van Tros... Ik wilde zeggen Tros Actua, maar dat bestaat al nog niet meer. Maar Tros Reporter geloof ik. Dat was op zondagavond. Ik heb ook zitten kijken, met verbazing. Maar het is altijd weer als... Mannen onderling zijn, dat, dat waren dit ook, hè. dit waren zogenaamd vrienden, althans Volk van der Graaf dacht dat hij met een vriend te maken. Die gaan er toch een beetje stoer zitten praten, weet je, over de maatschappij en het is allemaal klootzakken en dit en zo. Dat is dit, dit verhaal is gewoon zo'n verhaal. En uh, Peter R. Vies kon het wel goed verwoorden dat mensen die eigenlijk uit de gevangenis staan komen, scheiden op de maatschappij. En die, die, die vertellen dat zo onderling tegen elkaar. Dus het is niet echt een helemaal goed beeld, alleen is het ook wel apart dat justitie hier mee te maken heeft. Dat de justitie mee heeft gewerkt aan een foto. Terwijl er eigenlijk ook geen contact mo was, uh, mocht worden gemaakt met de media. Dus dit heeft nog wel een staart. Ik ben wel benieuwd of uh, straks... Uh, hoe heet die nieuwe minister van justitie ook weer? Uh, uh, niet van... Uh, uh, uh, van Steur, uh, hè? Uh, Art van der Steur is het. Ja. Dat hij straks, uh, zeg maar, stopt. Dat zou kunnen. Ik bedoel, hij was wel op de hoogte toen dit allemaal zo speelde. We zullen het allemaal wel zien. Het, het, houdt, het houdt me wel bezig. Goed, ik zie dat we nog een stukje techniek erbij krijgen weer. Ja, maar mijn zijn Er doet het niet. zijn toch Sinds jij ja. bij het programma komt, leer ik toch, ja. toch even, net even meer over de techniek in de wereld. Ja, er is een... Uh, we hadden het net al over virtual reality. Er is nu een, een apparaatje ontwikkeld wat ja. je op je arm zet. Ja. En daarmee kun je voelen. En dus uh, de, het voorbeeldfilmpje zie je dat die, die man een... Uh, uh, een vogeltje naar zich toe trekt. Ja? En dan legt ze dus uit dat het vogeltje gaat op zijn vingers zitten. En dan voelt hij, door dat apparaatje voelt hij de druk van dat vogeltje op zijn vingers. Het is ongelooflijk. Dames wow. en heren, ik vind het fantastisch. Wow. Ik zag hem net ook volgens mij schieten. Ja, dat hij echt die, die terugslag van dat geweer. Ja, nou, dat is. Uh... Dit is wel de toekomst hoor, moet ik zeggen. Want uiteindelijk kunnen we gewoon thuis op de bank blijven zitten... en kunnen we de hele wereld ervaren via allerlei techniek... die rechtstreeks op een lichaam worden aangesloten. Ja. Die kant gaan we gewoon op. Dat is allemaal duidelijk. Uh, straks nog wat dingen over de Rembrandts natuurlijk. Free de twee Rembrandts, Ja. Like ik, heb even een, ik kreeg even een lijntje binnen net even. Voor mijn ontevreden klant hoorde iets van bitch, geloof ik. Nou, de bitch is vertrokken. Die is helemaal niet hier meer. Die is wel langer weg, joh. Goed. Uh, Albert Hammer Jr. Born slippy. Junior zit nog steeds in de strook. af en toe stappen ze gewoon eruit en maken ze iets solos. Dan denken ze, wat the fuck, ik wil even helemaal iets aan mezelf doen. En dat klinkt dan heel anders. Nee, vaak niet. Vaak klinkt het een beetje hetzelfde. Er is ook een eenpaald kunstje waar ze heel goed in zijn. En dat willen ze gewoon even helemaal zonder die andere soorten van die strookleden doen. Dat ook. Het is uh, kwart voor tien. En uh, de andere ding van het spel is natuurlijk de twee schilderijen. Die van Rothschilds uit de slaapkamer tevoorschijn zijn gekomen. En daar willen ze 80 miljoen per stuk voor hebben. Bij elkaar 160 miljoen. En echt de, de kenners zeggen, oh, jezus, dat is een kopie. Dat moet je doen, met die schilderijen, en twee meter hoog en een meter breed. Dat is echt voluit geschilderd. Dat is de hele cultuur, dat moeten we hebben. Want het is van Rembrandt, dat hoort bij Nederland. Dus nu uh, was er eigenlijk het plan dat we het zouden delen. Dat Frankrijk een gedeelte zou kopen. in Nederland, en dat het dan zou uh, reizen tussen Nederland en Frankrijk. Maar sommige mensen zijn een beetje hebberig geworden. Vooral hier in Nederland schijnlijk. Die willen gewoon altijd twee schilderijen hebben. Dus nu gaan ze uh, zelf, 80 miljoen. De regering zorgt 80 miljoen bij elkaar... Te, te, te, te, te, te verzamelen. En ook eh, te, te, het museum, stel ik, museum schijt dat te, te verzamelen, uiteindelijk komen ze dan hier naartoe. Maar Frankrijk is dat toch wel een schop tegen de been. Die hebben zoals, ja, maar hadden we afspraken gemaakt? We hadden toch contacten gelegd dat we het zouden delen? En nu is het af, eh, afwacht of dat gaat lukken. Of ze niet dwars gaan spelen, Frankrijk. Want we hebben al een beetje slechte contacten met Frankrijk. Dat is door de jaren niet helemaal goed onderhouden. <kwijnt> af en toe proberen dat wel, maar dat lukt niet helemaal. Nee, ja. ja, en het is, het is zo dubbel. Want op zich, uh, ja, cultuur en zo. Op zich dat de minister zegt... ja, maar anders belandt het misschien in een... Uh, als, we niet, als we ze niet kopen... belandt het misschien in een of andere privécollectie... ergens in Dubai. Ja, ja zit wat in. Dat zou, zou jammer zijn. Het is wel maff dat het is ook aangeboden... aan een uh, museum in Frankrijk zelf... dat die het dan niet wil. ja Dat is ook wel weer apart. Dat schijnen ze al eerst te moeten doen. Dan dat, dat, dat denk ik van, nou ja... dan zei ik, nou geef het dan maar aan Nederland. Maar goed, je kan het ook delen. Dat is ook een idee... En ik zat vandaag een stukje te lezen over de Rothschild, de familie dus. En die vermogen heeft van 350 miljoen. Nee, miljard. 350 miljard. 350 miljard? Ja, je zou denken, zijn ze dan in de quote 500 te vinden? Nee, dat is een beetje lastig, want er zijn honderden Rothschilds in die familie. Oh ja, ja, Dus ze ja. weten niet precies wie nou, nou het meeste geld heeft. Maar op zich, dat heb je ook met de familie bereid. je staat ook gewoon als familie. Ja, ook een complete familie. Nou ja goed, ze komen natuurlijk niet uit Nederland. Dus dat is ook wel waar. waarschijnlijk komen uit Frankrijk. Dus dat is lastig om dan uh, helemaal te achterhalen misschien. Maar het is ooit begonnen met Meyer Amschel Rothschild. En dat is dus in, ne uh, in 14... Nee, niet zo oud. Uh, in 1744. Hij was zoon een zoon uh, van een Joodse geldwisselaar. En die leeft in de ghetto. En uiteindelijk heeft hij zijn vijf zoons op pad gestuurd naar Europa. Te kijken naar de financiële wereld. En uiteindelijk heeft hij een hoop geld verdiend. Heeft ook heel veel koningen en heel veel uh, werelden, of heel veel, uh, landen gesteund in een oorlog. Hun geld geleend. Daarvoor heel veel geld aan verdiend natuurlijk. En uiteindelijk uh, uh, in de oorlog zelf zijn ze ge gevlucht in de Tweede Wereldoorlog. En uiteindelijk uh, uh, hebben ze ook nog heel veel kunstschatten. Ze, Dus Er zit echt bizar veel geld in, in de, de Rothschilds. Dus het is dus afwachten of zij uh, nog wel mee willen werken straks. Ja, nou. En nou, ja, dat is niet te zeggen, van, nou, pff, laat die schilderij dan maar hangen hoor. Gezodemiet er allemaal. Ja, Het gaat nou, om, ja, ja. om kleingeld voor ons. Wij hebben dat geld echt niet nodig. Nee, maar... <laughs> ja, echt, hè? 350 miljard, hè? Maar ja, goed, je weet niet hoeveel mensen daar in die familie leven natuurlijk. Dat is ook wel weer zo. Goed. Uh, ja. Straks meer. Eerst nog even de nieuwe single van uh, Florence and the Machine. Het is altijd een beetje apart. Het doet ook een beetje denk aan Patti Smith. Die is opstandig. Dit heet Queen of Peace. Hoe toepasselijk. In deze wereld die toch in oorlog is... Apart day. Ik was pas, pas geleden bij De Jeugd. Ik werd uitgenodigd bij een feestje. Mensen waren 20, 25. Ja, dat echt een komje. bij de jeugd, -kom, vind ik wel. En die hadden Florence in de Machine op staan. Ik vond het wel apart. Ik denk dat dit is meer een beetje voor de wat oudere luisteraars, weet je. Florence dus en de Machine wordt door veel jeugd geluisterd. Ja, oké. Okay. Nou, ik was wel verbaasd eigenlijk. Ik vind het echt een beetje Patty Smit. Patty Smit was ook altijd een beetje opstandig in de jaren 80 natuurlijk. Queen of the Peace. Goed voorbeeld. Het is uh, tijd voor een uh, apart berichtje, zie je? Ja, een, uh, een meisje van 21 met het syndroom van Down ja? en autisme... heeft een bedrijfje gestart. Hey, kijk, dat is het opgaan in de maatschappij. Ja, nou ja, ja, de moeder vond dat ze... ja, de kind zoveel mogelijk gewoon... Ja, mee moest doen in de, in de maatschappij en niet, niet ergens weggestopt moest worden. Hier in het dagcentrum. Nee, precies. Dus, wat, uh, ja, wat, gaat ze, wat doet ze nu? Ze, ja. um, uh, ze is Master Shredder. Ze, ze, is, ze heeft een bedrijfje waarmee ze ja, documenten vernietigt. Dus uh, ja, ze zit eigenlijk de hele dag achter de shredder, dingen in de shredder te doen. Dat vinden ze geweldig. Ik heb ook cliënten ja. die vinden dat heel erg leuk. Ja. ja. En uh, ja, ze verdient er ook nog een uh, leuk uh, centje mee. Dat is dus best lastig. Een hè? Eigen bedrijfje. Dit is best lastig, want ik ben er ook mee bezig geweest voor mijn cliënten. Ik werk ook met verstandelijke uh, mensen met mogelijkheden. Ben ik veel hoe je het moet doen met tegenwoordig. Ik ben zelf <laughs> helemaal boekiezoek. Hoe, hoe moet je die cliënten noemen? Klanten, cliënten, deelnemers, bewoners. weet het allemaal Maar goed, uh, mijn cliënten vinden het ook leuk om papier te schredden Maar je kan niet zeg maar bij alle bedrijven gaan aankloppen. Mag ik jouw papier verschredden of versnipperen? Want soms, ja, dan teken jij dus uh, voor uh, alle informatie die je meekrijgt echt vernietigd worden. Want stel je voor dat je wel een papiertje ergens laat slingeren, ja. dan kan er iets belangrijks op staan. Dus ja. vaak wordt het of door officiële bedrijven wordt dat gedaan. Dus het ja, ja, is wel bijzonder dat dit ja, voor elkaar Ja, ja, ja, ja ik, er staat niet bij of ze officiële documenten of gewoon papier Oké. Okay. Maar want je hebt inderdaad van die bedrijven die echt gewoon gespecialiseerd zijn in het vernietigen van vertrouwelijke documenten. Vertrouwelijke documenten. Precies. Ja, want zoek maar, zoek maar eens papier dat je kan versnipperen. Op een gegeven moment kom je echt dat je denkt van nou, ik, die persoon wil versnipperen. Is het toch in het een soort uh, van je zit in een soort moed, ik moet nu versnipperen. Dan gaat ga ga de krant maar versnipperen dan. Ja. Als je dan zeg maar in de goede ja. moed blijft, dan doe je maar de krant. Of uh, dan scheur je zelf maar even een paar blaadjes en uit. van nou. ja, dat is, de, is natuurlijk niet de manier hè. Dat nee, nee zolang je maar niet lege afvuurtje of zo gaat. Uh, want nee. dan wordt het wel een beetje dat je denkt van ja, nu gaan we. Maar nu glijden we echt helemaal af. Dat zal echt helemaal teleurstellend zijn als je dat moet gaan doen. Dat, dat zou fout zijn natuurlijk. Uh, ja, nou, uh, ik zit er even, denk ik, nog even te denken enkele plaatjes die we voor uh, tien uur gaan draaien. Straks, natuurlijk, Goedemorgen Zandvoort, hotel Hoogland. De lijnen zijn alweer oké okay bevonden. Ik hoor net alweer uh, bejaardenpop pop, of dat de Rolling Stones. Dus ik denk dat straks de Rolling Stones gedraaid worden, maar dat is altijd weer een verrassing, natuurlijk. Eerst hier Oberhoever. Aan het over Oktoberfest. Dit zou misschien zo gedraaid kunnen worden. Sun, hello. Het klopt, het is zorg in Zandvoort. Kom deze kant op, zou ik zeggen. Ja, leuk hoor dit. Oberhoever en... Hello. En Hello Sun heet het geloof ik. Ja, het is de zaterdagmorgen. Het landt de verteidiging van het radioprogramma. En een aantal of problemen hebben we het ook al gehad. En afgelopen week... We hadden het een paar weken geleden al, bij de, de pelgrimtocht... was er natuurlijk ook die kranen al opgeflikkerd. Toen hadden ze al een... zeg maar een, een alf aan de rijtje Hadden ze daar. Ja. En nu, gisteren, of was het ingisteren... dat er 700 mensen onder de vloed zijn gelopen... Dat krijg je ook als je stenen gaat gooien naar de duivel. Met de duivel moet je gewoon niet spotten, volgens mij. Nee. En ze hebben, volgens mij, het ziet er wel heel professioneel uit... Hè, wat ze daar geregeld hebben bij de, de Huge die ze aan het doen zijn. Er moet een hele grote, mooie, vormgegeven muur uh, staat daar... en dan moet je dan steentjes tegenaan gooien. Dan schijnt dat de, de duivel te zijn. Ja, ah, en er gaan zoveel het... mensen naartoe. dan kan het vastlopen... en dan loopt het echt ook vast. Ja, het ritueel... Ja, maar het was nu... Er zijn, ik 700 mensen of zo... Op de ja, klachten, 700, dat? ja... Um, en dat kwam omdat er zat een kruising zeg maar, in. Yeah. En ja, uiteindelijk kwamen ze bij elkaar. En daardoor liep het vast. En achter bleven mensen doorlopen. En, ja, ik vind het altijd zo bizar. Dat, het gewoon, dat we als mensen gewoon zoveel door willen. Dat, dat we steeds een beetje verder. En dat we uiteindelijk gewoon... Dat je vaststaat. Dat je zo vast staat dat je mensen dooddrukt. Ja, dat, dat vind dat ik is, echt dat bizar. Je, dat je niet zegt achteruit, achteruit. Het, het, het klinkt te, te sukkelig voor woorden. Dat je... Ja. Dat je dat je elkaar vastloopt, ja. Maar toch is het gebeurd. Ja, maar het gebeurt ook wel vaker. Dus... Kijk je in paniek. Ja. Snap ik het, maar... Ja, dit ja. is... Uh, ze gaan het nu oplossen in Saudi-Arabië. En uh, dan moet er moet een onderzoek komen. En ze gaan het nog beter regelen voor de volgende keer. Natuurlijk. Nou goed, straks natuurlijk. goeiemorgen Zandvoort. Lijf naar het Heil. Hoogland. Stap op de fiets. Komt deze kant op. En wij spelen elkaar volgende week voor een nieuwe overlevering van op Lijf. Bedankt voor de aandacht. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.